Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het conflict in de coalitie over de publieke omroep... is volgens ingewijden opgelost. Minister van Bijsterveld komt de VVD en de PVV tegemoet... door het voor aspirant omroepen WNL en Poont makkelijker te maken... om definitief toe te treden tot het publieke bestel. Daartoe wordt een aantal maatregelen uitgesteld tot 2014... Ook wordt dan bekeken wie recht heeft op de 10 miljoen euro extra voor de kleinste fusieomroep, op dit moment is dat Fara BNN. In Cairo is het vannacht rustig gebleven op het Tahrirplein, ondanks onvrede over de benoeming van een nieuwe interim premier. Gisteravond werd de 78-jarige Kamal Ganzouri door de militaire raad naar voren geschoven... om een nieuwe regering te vormen. Ganzouri staat bekend als integer en niet corrupt... maar veel demonstranten vinden hem te oud. Ze willen een leider van een nieuwe generatie. Nederland krijgt begin volgend jaar een eicelbank. Het Utrecht Medisch Centrum wil onvruchtbare vrouwen... tot 50 jaar helpen aan een eicel van een andere vrouw. Dat komt tot nu toe alleen maar via internet... of een eicelbank in het buitenland... Wat de behandeling in het UMC kost, is nog niet bekend. Vrouwen die eicellen doneren, krijgen een vergoeding van 1000 euro. Op Curaçao is een deel van een woonwijk ontruimd... in afwachting van een bomexpert uit Nederland. In de wijk Koraalspecht werd gisteren een granaat gevonden zonder pin erin. De omwonenden mogen pas terug naar huis als de granaat onschadelijk is gemaakt... door een expert van de EOD uit Nederland. Hij komt in de loop van de dag aan op Curaçao. De Nederlandse volleybalmannen ontbreken volgend jaar op de Olympische Spelen in Londen. Ze verloren in het pre-Olympisch kwalificatietoernooi met 3-2 van Kroatië en zijn daardoor uitgeschakeld. Nederland gaf een 2-0 voorsprong weg en liet later vier wedstrijdpunten onbenut. De volleybalvrouwen kunnen zich nog wel plaatsen voor de Spelen. Het weer, de dag begint droog met in het oosten nog wat zon. Daarna raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen lichte regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB ah, Verkeersinformatie. Op twee plaatsen in Nederland zijn problemen met vrachtwagens. Op de A1 Duitse grens Hengelo is de A1 voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen de Lutte en Oldenzaal Zuid. Er is daar een vrachtwagen door de middenberm geschoten. Op de A2 Eindhoven naar Utrecht zijn problemen bij Den Bosch. Er staat uh, tussen Knap het Vught en Knap het Empel uh, of daar is de weg dicht. De hoofdrijbaan. Gelukkig is er ook een parallelbaan. Maar er staat bij Rosmalen wel drie kilometer file. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Vrijdag 25 november, goedemorgen. Het was afgelopen nacht relatief rustig op het Tahrirplein in Caïro. Maar na het vrijdaggebed worden er voor vandaag wel massale protesten verwacht. Laatste nieuws krijgt u van onze verslaggevers in Egypte. Arabische lente verloopt in Marokko veel rustiger. Daar hebben de protesten wel geleid tot vervroegde verkiezingen. Vertrouwgever Matthijs van der Wiel is in Marokko, u hoort straks van hem. En hopelijk heb ik ook nog contact met Nederlandse waarnemers in Marokko bij die verkiezingen. Ik praat erover met historicus en Marokko-deskundige Herman Opdijn... want de veranderingen mogen dan rustiger worden doorgevoerd. Bepaald soepel gaat het niet. Conflict binnen de coalitie plus de PVV over de omroepen lijkt opgelost. De details krijgt u zo van Marcel Bril minister, de jager van Financiën wil dat houders van een woekerpolis meer gecompenseerd worden. Get jan Dennekamp legt zo uit wat de bedoeling is. En er komt toch een onderzoek naar de integriteit van het bestuur op Curaçao. Nu op verzoek van de Curaçaose regering zelf. Correspondent Dick Draaier vertelt daar zo over. En hij weet ook nog wel iets meer over die granaat. De aviodome is failliet. Over de consequenties praat ik met de adjunct-directeur. Duitse president Wolf gaat de 5 mei-lezing houden. U hoort hoe Europa eruit ziet in 2021. Mark Robin Visser zoekt vanochtend zijn favoriete platen uit. En de Mythbusters krijgen een eredoctoraat van de Universiteit van Twente. Dat en nog veel meer hoort u dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet, nos.nl of via Twitter, NOS Radio 1. Het is rustiger dan eerder deze week, maar in Cairo hebben veel demonstranten toch ook vannacht weer geprotesteerd. Militaire machthebbers hebben de 78-jarige oud-premier, Kamal Ganzouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Maar daar hebben de demonstranten ook geen vertrouwen in. Ganzouri was namelijk al eerder premier, tussen 1996 en 1999, in het kabinet van Mubarak. En de demonstranten vinden hem te oud. Ze willen iemand van een jongere generatie, zegt deze vrouw. Jan Jan het het vandaag vrijdag is, is de gebedsdag, staat er een massabetoging gepland. Demonstratanten worden opgeroepen om in het zwart te komen. En de Egyptenaren moeten volgende week naar de stembus. Vandaag zijn de Marokkanen aan de beurt, dan gaan zij kiezen. De 20 Februari-beweging roept mensen op dat trouwens niet te gaan doen, want, zo zeggen zij, er kan alleen gekozen worden uit dezelfde oude politici. Het is te zeggen aan de mensen, ze 5 5 jaar We, de Maar een andere tegenstander van de oude elite, de Islamitische Gerechtigheidspartij, wil juist dat de mensen wel gaan stemmen. Soit qu'il refuse, soit qu'il accepte, les Alors, mieux que de participer place Wat de Marokkanen uiteindelijk gaan doen, hoort u straks van onze verslaggever Martijn van der Wiel. Hij zit in Rabat en volgt de verkiezingen voor ons. Het Utrecht Medisch Centrum opent begin volgend jaar de eerste ijscelbank van Nederland. UMC gynaecoloog Fauzer zei dat gisteravond in nieuwsuur. Ik vind dat het hoog tijd wordt dat we ook in Nederland een IJsselbank gaan opzetten. Tenminste één, wellicht meerdere. Dan nemen we het heft zelf in handen, dan gaan we het zelf goed organiseren, inclusief een redelijke onkostenvergoeding, en adequate voorlichting, zodat we niet mensen naar het buitenland drijven of het zelf laten opzoeken via internet. Een ijcelbank helpt onvruchtbare vrouwen aan een eicel van een andere vrouw. Tot nu toe moesten ze daarvoor op zoek op internet of in het buitenland. De handel in eicellen is in Nederland illegaal. De UMC wil vrouwen tot 50 jaar helpen met hun kinderwens. Vrouwen die eicellen doneren krijgen een vergoeding van 1000 euro. Er komt een onderzoek naar de integriteit van het bestuur op Curaçao. De regering heeft dat zelf besloten, zegt correspondent Dick Draaier. ...in het regeerakkoord om dit uit te gaan voeren en in die zin voert ze haar eigen regeerprogramma uit. De timing van uh, de aankondiging om dit onderzoek nu te gaan doen is, uh, is, wel, uh, ideaal, uh, is wel ideaal, want uh, uh, vandaag vergaat de ministerraad in Nederland... ...en die wil graag een antwoord van deze regering hebben wat ze gaan doen aan de corruptie en de integriteitsproblemen met het bestuur. Maar, zegt premier Schotten, het is geen onderzoek naar individuele bestuurders. Dit onderzoek wat Schotten vandaag heeft aangekondigd... is meer een onderzoek algemeen naar integriteit en bestuur op Curaçao... en niet zozeer naar de problemen met zijn ministers in het kabinet. En Het lijkt een beetje wat dat betreft op een soort rookgordijn. Hij geeft hiermee aan dat hij onderzoek doet... maar het is geen onderzoek naar de ministers... zoals in het rapport Roosemuller is voorgesteld. Twee maanden geleden vond de commissie Roosemuller toen nog... dat de integriteit van een aantal ministers betwijfeld kon worden. Toen wilde premier Schotten niets weten van een onderzoek. De heer Roosemuller heeft... Uh, ...problemen ontdekt bij ministers van de regeringsschotten... ...en heeft in zijn aanbeveling gezegd dat Curaçao dat zelf moet gaan onderzoeken. Nou, dat wilde de regering Schotten niet. Men erkende de commissie van Roosemuller niet... ...en men wilde ook geen inmenging van Nederland in dat geheel. Onderzoek wordt gedaan door Transparency International... ...een organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar corruptie. De Curaçao-enaren zijn het er nog niet over eens of zo'n onderzoek wel gaat helpen. Men ziet wel in dat de timing van de heer Schotten ideaal is te noemen. Want een dag op de dag dat de Rijksministerraad weer samenkomt... men gelooft er eigenlijk niet zo in. De Schotten heeft altijd aangegeven vanaf het begin dat rozenmullen hier binnenkwam... dat ze zich niet de wet laten voorlezen door Nederland. Dus men, de reactie hier is toch wel van... ja, dit is een leuk rookgordijn wat opgelegd wordt... maar de echte problemen met deze ministersploeg van de heer Schotten... die zullen door dit onderzoek niet aangepakt worden. Het onderzoek moet in 2012 afgevoerd worden. Rond zijn. Een appartementencomplex in Driebergen is vannacht ontruimd vanwege brand. De brandweer. Ja, er is brand ontstaan in een appartementencomplex eh, in een meterkast op de gang. Er stond door het brandje er stond er zoveel rook dat er alle appartementen kwamen onder de rook te staan. En er zijn 19 personen eh, uit de woningen gehaald. Ja, inderdaad. De brandweer moest eraan te pas komen om die mensen naar buiten te halen. Deze mensen zijn eh, een aantal zelfstandig en een aantal door de brand in de buiten gehaald. Er zijn drie personen met rookinhalatie naar het ziekenhuis gevoerd. En de schade die is ontstaan aan de appartementen, dus sommige appartementen, is met name door de rook. Op dit moment zijn de acht appartementen onbewoonbaar door de rook- en roetschade. En voor deze mensen wordt onderdak verzorgd. Er zijn door de brandweer ook een aantal katten naar buiten gehaald die door de dierenambulance behandeld zijn en vervoerd zijn. Om drie uur vannacht was de situatie onder controle. Brand zelf bleef uiteindelijk beperkt tot de meterkast. De Duitse president Wolf komt de 5 mei lezing houden. Op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Met die lezing wordt de bevrijding elk jaar gedacht. Dit jaar gebeurt dat in de Grote Kerk in Breda. De bondspresident vindt het thema van dit jaar zeer boeiend. En had daar gelijk al wat ideeën bij. Zo vertelt het Nationaal Comité. Het thema vrijheid wereldwijd. En het thema vrijheid geef je door als subtitel. En dat vindt hij ook uh, ja, interessant genoeg, om vanuit zijn eigen ervaringen ook, met de val van de muur en toch de, die activiteiten die ook vanuit Duitsland ontklooid worden, om ja, daar invulling aan te geven. Na half negen hoort u meer over het hoe en waarom van de uitnodiging aan de Duitse bondspresident Wolf in een wat uitgebreider gesprek met mevrouw Leemhuis van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In Peru zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de komst van een grote goudmijn in het Andesgebergte. Lokale bewoners zijn onder meer bang voor vervuiling van de watervoorziening. Voor de Conga-mijn in het noorden van het land moeten vier meren wijken. Meren. De Amerikaanse eigenaar heeft gezegd dat er waterreservoirs voor in de plaats komen, maar de bewoners vertrouwen het niet. De Peruaanse president Humala bemiddelt in het conflict, maar de bewoners willen zelf ook meepraten, zegt deze woordvoerder. Hay un proyecto de desarrollo regional. De 5 miljard dollar kostende Conga-mijn levert naar verwachting duizenden banen op. Nog wat meer nieuws over Curaçao vandaag. Het eiland wacht namelijk op een Nederlandse bom-expert... om een handgranaat onschadelijk te maken. In afwachting van de expert is een deel van een woonwijk ontruimd. De politie. Het is een handgranaat die gevonden is zonder zijn pin... En het is uh, op een parkeerplaats gevonden um, voor een aantal woningen in de buurt. Ja, het heeft consequenties voor een flink stuk van die woonwijk. Ja, als politie hebben we direct actie ondernomen. Die hele gebied is afgezet. Um, we hebben als een protocol in het Koninkrijk en internationale standaard... hebben we een afstand van de 50 tot 200 meter um, genomen om het af te sluiten. Zowel um, fysiek als met andere middelen. En daarna hebben we ook uh, andere instanties erbij betrokken. Ja, en die instanties zijn dus onder meer de Nederlandse bomexpert. Maar die is natuurlijk niet zomaar op het eiland, die moet worden ingevlogen. En daarom kunnen de bewoners voorlopig hun huis niet in. bewoners die in de buurt wonen, die mensen zijn um, geëvacueerd. Zij zijn ondergebracht bij families, um, et cetera of ze zijn aangebracht in andere hotels, et cetera, voor, twee, voor één of twee dagen... totdat experts op Curaçao arriveren om die ganggranaten uh, uh, van verplaatsen... of in ieder geval onschadelijk te maken. Een Nederlandse expert van Defensie komt vandaag aan op Curaçao. Een Sinterklaas die met een kleine pakjesboot omslaat op het Paterswoldse meer... Dat filmpje van RTV Drenthe is zo vaak bekeken... dat de site uren onbereikbaar was. De Sint en zijn pieten waren bezig met opnames voor een televisieserie... van de regionale omroep... toen een gil de aanwijzing was voor het kapzijsende bootje. Hey. Oh, oh, oh, oh, oh. De Sint kwam uiteindelijk wel weer op het droge, maar is wel flink geschrokken. Op dat moment wel even. Ja, geweldig. Nu, nu vinden we het hartstikke leuk natuurlijk... Maar op dat moment uh, ja, het was even heel spannend. Het ging heel vlug. Echt binnen, binnen twee tellen gingen we uh, onderste bomen. Je, wat koud, jongen! Goud naar de bal. Nou, het filmpje is uh, zo populair dat wij het ook maar op de site hebben gezet. Surf naar nos.nl. Dan nog de slotstanden van de beurzen. Wall Street, die hebben we natuurlijk niet. De analisten zaten daar aan de Thanksgiving-kalkoen. We hebben nog wel de slotstand van de AEX in Amsterdam. Daar werd de handelsdag besloten met een verlies van een half procent. In Azië wordt gehandeld, dat is allang weer. Japanse Nikkei-index staat, ligt in de plus. Drietiende is er tot nu toe bijgekomen. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze site nos.nl-radio1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Bijna kwart over zes. Marco Bossato probeert het nu ook als hoofdredacteur. Na aanleiding van het verschijnen van een dubbel cd met al zijn nummer 1 hits... maakte hij het magazine Hashtag 1MB. Het nummer ligt vanaf vandaag in de winkel. Bevat een dubbel interview met Marco en Katja Roemer-Schuurman. Ze kennen elkaar uit de tijd dat Marco meedeed aan de Soundmix-show. Ook zijn er interviews met duetpartners en vrienden... onder wie Sven Kramer, Guus Meuwes en Treintje Oosterhuis.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 Robo oh, Sato en Treintje Oosterhuis, een wereld zonder jou. En de plaats stond vorig jaar op nummer 793 in de top 2000. Mark Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen. En waar loopt gij? Nou, ik ben dichterbij dan je denkt, Marcel. Oh jee. Dit, dit geluid Het is het prachtige natuursteen van het gebouw. Beeld en geluid in het Mediapark te Hilversum. Ja. Ik zag al allemaal lichten branden vanochtend. Ja, er is hier al van alles aan de hand. Dat wil zeggen binnen, want ik sta hier nu buiten bij een, bij een soort bushalte. Dat heet Hillywood Tours, Kijk dat. Dan kan je op een bus stappen en dan word je over het mediapark uh, gereden. Dan kan je zien waar, uh, waar al die beroemde mensen zoals jij uh, <lacht> uh, naartoe gaan... en hun auto parkeren, dat ja. soort dingen. Maar er is nu nog geen bus, want het is natuurlijk nog veel te vroeg. Maar hier in het gebouw is inmiddels wel een uitzending begonnen van, uh, van onze collega's, van onze buren, mag je wel zeggen, van Radio 2. Want uh, het is weer zover, hè? Wat dan? Top 2000, oh. dat wil zeggen. Ja, wat dan? <laughs> ja. Volgende maand is natuurlijk pas die top 2000, maar ja, gisteravond, even tijdens het zeppen, ook nog weer een televisieprogramma erover gezien. Die gekte, die is hier in Hollywood alweer helemaal uh, losgebarsten. Mensen zijn er uh, ontzettend uh, druk mee. En het is ook de uh, talk of de mediapark, zullen we maar zeggen. Wat komt er in de top 2000 en wat niet? Nou, dat liedje van net van uh, Marco Borsato en Trentje Oosterhuis... vorig jaar 793. Ik heb gehoord in de wandelgangen... dat hij waarschijnlijk dit jaar ergens tussen de 400 en de 500 uit gaat komen. Oh, met stip. Nee, ja. Dan denk ik, ja, who cares? Wat maakt het eigenlijk uit? Wat moeten we met die informatie? Als ik het, uh, eventjes kijk, want ik heb de lijst hier van de afgelopen jaren heb ik bij me. Kijk wat er de afgelopen tijd op één heeft gestaan. Nou, ja, dat ja. kan je wel raden natuurlijk. Heel lang Queen natuurlijk, hè? dat Red is dan, Red, dan Red. toch ook weer laatst voor het eerst veranderd... Met in de Eagles met Hotel California. En dat schijnt dan heel bijzonder te zijn. <laughs> voor, ja, schokkend vind ik het, ja. Heel Jij vond dat ook schokkend? Schokkend, ja. Schokkend, ja. Ja, ik, ik, ik, ik vind het een beetje een krampachtige toestand. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dit heel belangrijk vinden. Ben vindt het ook heel belangrijk. Ik heb Ben meegenomen. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Ben Hendricks is uh, stagiair bij ons en weet heel veel van Radio 2. Ja, dat klopt. Ik ben er eigenlijk een soort van mee opgegroeid. Met Radio 2 stond bij ons altijd aan, iedere, mocht, iedere ochtend. Je hebt het met de paplepel ingegoten gekregen. Zo zou je het wel kunnen noemen, ja. En wat vond jij nou van die move van, van Queen naar, uh, naar de Eagles? Op nee. één... Nou ja, ik ben uh, wel Queen-fan, dus uh, ik vind dat Queen op één moet. Jij vindt dat Queen op één moet. En welke dan, van Queen? Nou, Somebody to Love, maar het zal wel weer uh, Bohemian Rhapsody worden, denk ik. Kijk, Het zal wel weer de... Kijk, er is natuurlijk een heleboel voorspelbare dingen. Vind jij het opmerkelijk dat Marco Borsato met Treintje omhoog gaat in de 2000-lijst? Ja, dat vind ik wel opmerkelijk, ja, want het is toch al een liedje van een paar jaar geleden. Dus uh, geen idee waarom dat in één keer... Uh, ja in de lift zit. Kijk, wat leuk, hè? Er zijn mensen die zijn er gewoon ontzettend mee bezig. Gisteravond ook een heel televisieprogramma en dan zegt iemand... Uh, ik vind Freddie Mercury de allerbeste zanger aller tijden. Dan denk ik, ja, niets te nadelen van Freddie Mercury. Maar hoe kan je zoiets nou zeggen, de beste zanger aller tijden? Ik vind dat heel erg lastig. Maar Ben, jij doet daar wat makkelijker over, hè? Ja, ik ben Queen-fan. Ik vind Somebody oh. to Love. Dus uh, Freddie, Freddie Mercury, beste zanger. Volgens mij is die top 2000 gewoon een hele leuke manier om het najaar door te komen met elkaar. Dat we al die platen nog weer eens een keer uh, kunnen draaien. En uh, daar ben ik erg voor om op een prettige manier het najaar door te komen. Zullen wij naar binnen gaan? Want we staan hier nu een beetje te kneuzen voor dat, uh, voor dat gebouw van uh, beeld en geluid. Want hier binnen, Marcel, vindt het allemaal plaats. Mm -hmm. Goedemorgen, moeten wij nog een pasje... Nee hoor, jullie kunnen zo meelopen. Wij kunnen zo meelopen. En dan, dit, dit is niet zomaar een studio die hier gebouwd is... maar hier is een heel... Uh, ja, hoe moeten we dat omschrijven? Een soort café? Is het een café? Ja, het is het echte top 2000 café. Kom op Ben, we gaan, ben je al eerder in de top 2000? Pas op, niet struikelen. In het 2000 café geweest? Nee, dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer voor Ben en mij dat wij in het top 2000... Hier, Prins hangt hier aan de muur. Die staat vast toch ook wel in de top 2000? Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Maar je weet niet welk nummer... Geen idee. Je had er toch iets beter voor moeten bereiden, Ben. Ja, dat pik ik mee. Kom, we gaan het café in. Koffie drinken. In een top 2000 café. In. Wat horen we nou dan, Mark Robin? Nou ja, dit is... Wat horen we nu, Ben? Poeh, ja, luister even. Tig. De titel komt net voorbij. Geen idee. We, wij weten het niet. Misschien kunnen we een Piet Paulus maar vragen. Piet Paulus maar presenteert... Ja, want je hebt ook nog allemaal gastpresentatoren. Straks is Boris van der Ham van D66. Nick en Simon komen nog. Veldhuis en Kemper. Maar nu mag Piet Paulus maar. Die is er alweer vroeg bij. Net als wij. Weet je al wat nummer het is? Nee, ik heb geen idee. Dit is denk ik toch een beetje voor mijn tijd. Some kind of wonderful Grand Funk Railroad. Volgens mij is heel... Heel goed Marcel, volgens mij is er heel veel muziek voor de tijd van Ben. Ik hoorde dat de meeste uit 1969 komen, de meeste nummers in de ja. top 2000. Dat is mijn geboortejaar. Zo. Dus ik ben, ik ben hier helemaal goed. Mark Robin, we komen bij je terug hier vlakbij ja, op het Mediapark. Met ongetwijfeld ook nog meer muziek uit de top 2000. Inmiddels bijna vijf en half zeven. U luistert naar Radio 1, naar het Radio 1 Journaal. Nooit bood een Turkse regering verontschuldigingen aan... voor de bloedige onderdrukking van minderheden in de vorige eeuw. Tot afgelopen woensdag. Toen bood premier Erdogan namens de staat excuses aan... voor het bloedbad onder de Aleviten en Koerden eind jaren 30. Tienduizenden mensen werden toen vermoord en verdreven. De excuses hiervoor hebben een intens debat losgemaakt in Turkije. Want gaan er meer van dit soort spijtbetuigingen volgen? En meende die wel wat hij zei? Een reportage van Bram Vermeulen. opnamestudio in de buitenwijk van Istanbul, wordt er gezongen in het Zaza, de lokale taal van Dersim. En er wordt gezongen over die bloedige geschiedenis van Dersim, als eind jaren 30 de lokale bevolking, de Koerden, de Zaza, de Armeniërs, op de vlucht slaan voor het Turkse leger. En ze hun veilig heenkomen proberen te vinden in de grotten, in de bergen rondom Dersim, en als de moeders de vreselijke beslissing moeten nemen om zelfs hun eigen kinderen hun baby's om te brengen... omdat ze zo bang zijn dat de baby's met hun gehuil hun schuilplek zullen verraden. Ik heb de geschiedenis van mijn uh, elfers door deze lieden ge ge gehoord en ja. En vertelt de producent zelf ook daar vandaan, een allewiet. Die bloedige geschiedenis is altijd weer opnieuw verteld: verteld in onze liederen, verteld door onze ouders. En zo is die geschiedenis niet verloren gegaan, want in de geschiedenisboeken ja. kan ik het niet lezen. Nein. Nou, dat dürfen we niet lezen, maar horen kunnen we. We kunnen er nooit over lezen, we kunnen er nooit over horen. Door deze muziek, door deze liederen kunnen we onze geschiedenis leren. En door die liederen kunnen we steeds lezen en blijft die geschiedenis bestaan. Die excuses, die verontschuldigingen van premier Erdogan, wat, wat vindt u daarvan? Ik vind dat niet slecht. Uh, niet slecht? Maar dat hangt samen met deze kurdische probleem in de huidige tijd. Het hangt samen met ja. de kurdische kwestie van deze tijd? Ja, und weil dat is niet uh, een ander probleem van het kurdische probleem. Dat is samen. Maar uh, op uh, de andere kant, als ze zeggen, oké, okay, het me leed voor Dschim, maar aan de andere zijde, er is immer een operatie door deze koerdenprobleem en worden de vliegtuigen die, die Kriek in bombarderen deze stad in Dschim. Van de ene kant zegt hij dus sorry het spijt me wat er toen gebeurd is, maar van de andere kant vliegen er vandaag nog steeds vliegtuigen die koerden bombarderen, die koerden doden. Ja. Koerden worden gearresteerd. Dus. dus u denkt het is niet oprecht. Ja, en ik kan dat niet waarnemen. Ik kan niet zien wat hij De Erdogan, Erdogan had gestern een begin gemaakt, ja. Maar we hopen dat alles uh, normaliseren werden kan. Want als hij zich over deze probleem dan moet hij echt tegen andere uh, partijen... of tegen de Kurden een uh, beetje respect hebben. De premier heeft een begin gemaakt met zijn verontschuldigingen. Maar als je het echt meent, als je echt aan democratie werkt... zegt u... Als muzikant, als activist, dan moet je ook ophouden Koerden massaal te arresteren. Dan moet je ook werkelijk gaan democratiseren. Dus een begin, maar een heel voorzichtig begin. Ja. Het NLS Radio 1 Journal, Sport. De Interland carrière van hockeyster Wieke Dijkstra is voorbij. Middenvelder van Laren werd deze zomer niet geselecteerd... voor het Europees kampioenschap... en mag in december ook niet mee op trainingskamp naar Spanje. De selectieprocedure van coach Max Caldas is volgens haar respectloos. Nou ja, kijk, dat kan ik best toelichten. Uh, afgelopen periode is niet leuk geweest. Uh, ziekmakend geweest in die zin dat, uh, ja, dat het natuurlijk overal in uh, doorspeelt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 Die hoort er niks van, die ziet er niks van, en uh, het is in mijn ogen niet erg respectvol, niet zoals je met je topsporters en met je topspeelsters om zou willen gaan. En voor de coach Kaldas is het heel simpel. Dijkstra voert haar verdedigende taak onvoldoende uit. Hij heeft haar herhaaldelijk op dat mankement gewezen, maar zag geen verbetering. Ja, we vragen voor onze middenvelders. Dat, dat is de plek waar Wieke in maar alleen maar kan spelen uh, in het Nederlands team, uh, zowel aan de bal en zonder bal. Een bijdrage kunnen leveren aan het geheel. En in Manoge Wieke's kwaliteit liggen absoluut in een balbezit. En een niet balbezit vind ik haar heel zwak. Geen Olympische Spelen dus voor Wieke Dijkstra. <middels> Nederlandse voetbalsters blijven het goed doen in de EK-kwalificatiecyclus. Gisteravond wonnen ze in Den Haag met 2-0 van Kroatië. Stand was door goals van de ridder en spitsen al na een kwartier bereikt. Het nou, gaat dus goed met Oranje, maar de bondscoach Roger Reinders ziet nog wel verbeterpunten.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 Dat zijn de dingen waarmee we aan de slag zijn om te kijken of we daar de winst kunnen pakken... en het nog beter kunnen gaan doen dan, uh, dan dat het Nederland zelf al gedaan heeft. Oranje gaat in de leiding in de kwalificatiepool met 13 punten uit vijf wedstrijden. Engeland is tweede en de winnaar plaatst zich voor het EK van 2013 in Zweden. De nummer 2 speelt nog een play-off voor plaatsing. De Nederlandse volleyballers hebben hun laatste kans op de Olympische Spelen in Londen verspeeld. Ze verloren op het pre-Olympisch kwalificatie in Kroatië ook de tweede wedstrijd. Nederland nam het tegen het gastland nog wel een snelle 2-0 voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 3-2. Radio 1 Het NOS-journaal.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 In Cairo is het vannacht rustig gebleven op het Tahrirplein, ondanks onvrede over de benoeming van een nieuwe interim-premier. Gisteravond werd de 78-jarige Kamal Ganzuri door de militaire raad naar voren geschoven. Hij staat bekend als integer, maar veel demonstranten vinden hem te oud. En in Londen is de Russische multimiljonair... Vladimir Antonov gearresteerd. Hij was de belangrijkste geldschieter van de Nederlandse zakenman... Victor Muller, die begin vorig jaar saap overnam. Antonov wordt in Litouwen verdacht van onder meer verduistering... en het witwassen van geld. En oogpunt naar het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het eerst overal droog en in de oostelijke helft van het land schijnt hier en daar nog de zon. Aan het begin van de dag ligt de temperatuur rond de graad of zes. Nou, in de loop van de ochtend zien we steeds meer bewolking verschijnen... en later volgt vanuit het westen ook een beetje regen. Vanmiddag trekt het gebied met regen verder over het land en valt ook in het midden en oosten een beetje regen. Grote hoeveelheden verwacht ik uh, overigens niet... Later vanmiddag wordt het in het westen alweer droog en klaart het mogelijk nog even op. De middagtemperatuur zien we uiteenlopen van 8 graden in het oosten tot 11 graden aan zee. De wind speelt vandaag ook zeker een rol. Die is matig tot vrij krachtig en komt uit het zuidwesten. Op de Wadden en op het IJsselmeer is de wind krachtig, windkracht 6. Vanavond wordt het tijdelijk overal droog, maar later op de avond is in het noorden opnieuw kans op een aantal buitjes. Morgen, zaterdag, is het ook meest bewolkt en overwegend droog. Pas later op de dag zien we opnieuw in het noorden een aantal buitjes verschijnen. Het wordt morgen zo'n 10 graden en de wind blijft stevig doorwaaien. En dit is de ANWB verkeersinformatie. De A1-Dutchens, Hengelo is momenteel in beide richtingen dicht tussen de en Oldenzaal-Zuid. Dat komt door een gekompte vrachtwagen. Je kunt er ook het beste de grensovergang bij Enschede nemen. En de A2 Eindhoven naar Utrecht. Daar is de hoofdrijbaan tussen Vught en Krooppunt Empel afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat de parallelrijbaan staat inmiddels een file van 4 kilometer. En dat de A15 richting Europort, daar staat voor de bottertunnel een file van 2 kilometer. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Dag Frans. Jij belt vast over de verhuizing, wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Zij yes. je ook al? Zorg verhuizen. Om minder dan je denkt. Erkende verhuizers? Wat kost een herkendeverhuizen.nl? Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is. En niet omdat het kan.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 Over half zeven, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Marokko gaat vandaag naar de stembus. Verkiezingen zijn het gevolg van de reeks demonstraties in het land... die begon op 20 februari van dit jaar. Koning van Marokko kwam al heel snel met een antwoord. Hij liet een nieuwe grondwet schrijven... en nu zijn er dus vervoegde verkiezingen. Het lijkt een overwinning voor de 20 februari-beweging... maar het is het toch niet? Na die 20 februari hebben ze zowat iedere week gedemonstreerd... En vanavond, de avond voor de verkiezingsdag, doen ze dat weer. Hier in het centrum van de hoofdstad Rabat. De 20 beweging roept op tot een boycott van de verkiezingen. Geen van deze kandidaten is een stem waard. Het zijn allemaal corrupte dieven. Deze verkiezingen zijn een toneelstuk, roepen de demonstranten. De nieuwe grondwet heeft niks veranderd. De koning is nog steeds almachtig. De kandidaten bij deze verkiezingen zijn dezelfde oude politici die altijd al op het plusje zitten. En aan de problemen van het land. Armoede, werkloosheid, analfabetisme, er wordt nog steeds niks aan gedaan. In Tunesië, in Egypte en in Libië draaide het uit op een revolutie. Hier in Marokko kwamen er ook massaprotesten. Maar negen maanden later is eigenlijk alles nog steeds hetzelfde. Verderop komt er een campagneteam langs van een van die partijen die al jarenlang aan de macht zijn. Die probeert de mensen juist wel naar de stembus te krijgen. En de meeste mensen die ik op de boulevard aanspreek... We gaan ook stemmen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Stemmen omdat het moet. Ze zeggen het precies zoals de overheid het op de witte spandoeken heeft afgedrukt die overal in de stad hangen. De voter stemmen is een nationale plicht. En ze zeggen het precies zoals Marokko het graag aan het Westen vertelt. Dat het land aan het hervormen is. Is, dat het steeds democratischer wordt. En langs de route van de demonstratie staan mensen er toe te kijken naar de actievoerders. De roep om verdere hervormingen wordt niet breed gedragen. De 20-februari-beweging is niet een brede volksbeweging geworden. Moi, le va de verkiezingen De verkiezingen vandaag zijn zoals vanouds. En dus gaan na vandaag de demonstraties gewoon door. Want mensen gaan er echt wel achter komen dat er eigenlijk niks veranderd is. We combat de strijd gaat door. We laten ons niet ontmoedigen. We gaan door met demonstreren ondanks de repressie. Want er zijn veel actievoerders gearresteerd. De politie zit er bovenop. Wat nieuw is, is het courage dat je ziet, is de wat er nieuw is, dat is de moed van de jongeren. Die durven deze slogans te roepen en laten zich na negen maanden nog niet ontmoedigen. Wat ze roepen over het politieke systeem, dat durfden mensen vroeger niet eens te fluisteren. Teleurgesteld? Wel ah, nee. Ze zijn juist heel erg gemotiveerd om verder te gaan met hun strijd om hervormingen. De reportage hoorde u van Martijn van der Wiel, onze verslaggever. Hij is in rabat vandaag en volgt ook de stembusgang. Ik praat ook nog met deskundige marokko Deskundige en historicus... Herman Oppedein over die vervroegde verkiezingen in Marokko. Hoe ziet Europa eruit in 2021? Neil Ferguson, een Schotse historicus die gewoonlijk het verleden bestudeert... die maakt een essay voor de Wall Street Journal. En daarvoor stapte hij in een tijdmachine en nam hij een kijkje in de toekomst van Europa... De euro in 2021. Dit geluid horen we nauwelijks nog in het toekomstige Europa van Neil Ferguson. Iedereen betaalt in 2021 met plastic. Pinnen, creditcards. Maar wie denkt dat de euro verleden tijd is, die heeft het mis. Afschaffen was veel te duur. Er is in 2021 zelfs een Europees ministerie van Financiën. De European Finance Funding Office. Oftewel... F off. De Europese Unie in 2021. De euro mag dan nog bestaan. De Europese Unie doet dat niet meer. Maar er is een nieuwe club opgericht. De Verenigde Staten van Europa. En die VSE is groter dan de Europese Unie ooit was. Bosnië, Kroatië, Kosovo en alle andere landen uit het voormalig Joegoslavië zitten erbij. En dan valt België uiteen. Brussel moet haar rol als Europese hoofdstad afstaan aan Wenen. Volgens historicus Ferguson is de hoofdstad van het voormalige Habsburgse Rijk... de ideale plek voor multinationale politiek. Nieuwe samenwerkingsverbanden in 2021. De Verenigde Staten van Europa mogen dan groter zijn dan de Europese Unie ooit was. Er is ook een aantal landen opgestapt. Groot-Brittannië bijvoorbeeld... Volgens Neil Ferguson is David Cameron in 2021 bezig aan zijn vierde termijn. Na een referendum over Europa stapt Groot-Brittannië in 2013 uit de EU. En als de Ieren moeten kiezen of zij bij de VSE of aardsvijand Engeland willen horen... kiezen zij, tot ieders verbijstering, voor de laatste. Ook de noordelijke landen stappen uit de Europese Unie. Noorwegen vormt samen met Finland, Zweden, Denemarken en IJsland een Scandinavische Unie. Hoe is het in 2021 met de knoflooplanden? Volgens historicus Ferguson hebben ze het zo slecht nog niet in 2021. Ja, de werkloosheid schommelt ergens rond de 20 procent. En nee, helemaal onafhankelijk worden de landen nooit meer. Maar ze liggen aan een redelijk comfortabel geldinfuus vanuit Noord-Europa. En daarmee redden ze het allemaal net. En dan is het leven eigenlijk best wel goed, zo in het zuiden van Europa. En hoe is het eigenlijk aan de andere kant van de Middellandse Zee in 2021? Nou, daar is het leven een stuk minder simpel. In 2011 werd nog optimistisch gekeken naar de Arabische lente... maar dat optimisme verdween geheel in 2012... toen Israël een Iraanse kerncentrale aanviel. Iran zette een tegenaanval in via Gaza en Libanon. Turkije koos de Iraanse kant... En in Egypte winnen de moslimbroeders de verkiezingen... en zij beëindigen de goede relaties met Israël. Jordanië kan alleen maar volgen. Israël is in 2021 volledig geïsoleerd, denkt Neil Ferguson. Neil Ferguson stapte dus in een tijdmachine en bekeek Europa in 2021. Mr. PSV wordt hij wel genoemd, Willy van der Kuilen. 17 seizoenen speelde hij voor de club en met heel veel succes. De UEFA Cup, beker en de landstitel. En hij maakte 311 doelpunten. Dat is nog altijd een record. Gisteren werd in Eindhoven een biografie gepresenteerd. Onder de naam Onze Willy. En bondscoach Bert van Marwijk was er ook. Ik vergelijk je met, met de, de situatie Eusebio, Benfica, die Stefano Real Madrid. Cat uh, Müller bij Bayern München. Uh, die clubs zorgen heel goed voor dit soort uh, spelers. Iconen.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 Met zijn dubbele kapbeweging ging hij zomaar voorbij. Hij schoot zo hard, de bal dwars door het net en 1,60. Het is een klumpje van een ondergang, red en ze riepen: schieten weer Het is een Willy van der Kuilen, die haalt dan uit met zijn linkervoet of wedstrijd, wat het worden? Johan Derksen, de hoofdredacteur van Voetbal International. Als u Willy van der Kuilen als voetballer moet omschrijven.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 Daar ben ik wel een beetje van overtuigd, ja. Edwin Cornelissen maakte de reportage. Was bij de presentatie van de biografie en sprak ook met onze Willy. Ze maken de wetenschap populair in het programma Mythbusters van Discovery. En dat vindt de Universiteit Twente een eredoctoraat waard. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. John Zahoka, wat is daar aan de hand op de A1? Nou Marcel, er is al een hoop aan de hand. De A1, de Duitse grens, richt bij Oldenzaal. Daar is de grensovergang afgesloten. Daar is vanmorgen vroeg een vrachtwagen door de midden bij hem geschoten. En je kunt dan ook het beste de grensovergang Enschede nemen. Want dat gaat om een tijdje duren. En verder ook de bij in de regio Den Bosch is de A2 richting Utrecht afgesloten. De op de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daar staat op de parallelrijbaan een file van 4 kilometer... tussen Aflid Vechel en Klopend Empel. En op de A20 in de regio Rotterdam richting Hoek van Holland. En daar staat een auto stil bij Rotterdam Centrum. Die blokkeert daar de rijstok en er staan inmiddels 3 kilometer file. En door een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Os... staat er tussen Son en Breugel en Sint-Ilo-Oedenrode 3 kilometer. Zegt John, ze weten wel dat het vrijdag is? Nou, dat denk ik niet, nee. Denk ik denk het ook niet, hè? Wat verwacht je? Nou, nou, ondanks de ongelukken verwacht ik toch eigenlijk wel een vrij normale ochtendspits. En dat betekent rond half negen ongeveer 70 kilometer file. We horen van je. John Zahoka bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. En dat mag Robin Visser over muziek en oude platen. Ja, dat mag je wel zeggen. Ik sta hier in het uh, top 2000-café in het uh, gebouw voor uh, beeld en geluid. En Hilversum, vlak bij jou om de hoek, uh, Marcel. En daar is, uh, ja, misschien heb je dat op televisie al gezien, uh, een hele kroeg inge ingericht. Hartstikke leuk. Je zou... Het is bijna net, echt. En aan de muur zijn allemaal hoesjes van, uh, van singeltjes. Geniet, gewoon met een niet-machine. Er hangen bijvoorbeeld uh, Mouth en McNeil, hangt hier. En de uh, Roubettes, Eruption... En de Osmonds en Rob Stewart met, het, met de hitsingle Passion. Gewoon met nietjes hier in de muur gedrukt. Ja, het gaat allemaal uiteindelijk voorbij. Ook met die muziek. Maar in de top 2000 komt natuurlijk ieder jaar ontzettend veel terug. Vaak wel een beetje middle of the road. Maar in ieder geval wat de Radio 2 luisteraars zelf verkozen hebben. Nou, De top 10 dat is altijd een beetje, ja, die blijft altijd een beetje in hetzelfde. Maar er wordt natuurlijk heel hard gestemd voor die andere uh, plaatsen Allemaal in je top 2000. En daar hebben ze zelfs een telefoonteam voor. Zitten hier twee heren met een laptopje te bellen met, uh, met mensen. Even luisteren waar dit gesprek over gaat. Dag. Deze meneer wordt zojuist opgehangen. En dan ga je op een formulier invullen wat je van het gesprek vond, geloof ik, hè? Ja. In eerste plaats natuurlijk de, de voorkeur van deze beller. Ja, de top drie uh, wordt doorgegeven, dus de nummer 1 en de nummer 2 en de nummer 3. Ja? Nou, wat heeft hij als nummer 1 doorgegeven? Als nummer 1 heeft hij doorgegeven Van Jaddis met I Hear You Now. Aha. Komt dat vaak voor? Wordt hij vaak aangevraagd? Uh, ik heb hem nog niet eerder gehad, nee. Maar dit zijn dus mensen die nog op de ouderwetse manier bellen, hè? Ja, klopt. Deze mensen die, uh, stemmen niet via de site. Uh, soms dan lukt het ze niet of uh, ja, ze vinden het gewoon leuk om naar de uitzending te gaan. Radio 2-luisteraar is ook niet de jongste meer, natuurlijk, hè? Nou, dat is ook... Maar ik heb ook heel veel vrachtwagenchauffeurs aan de lijn die uh, de hele week van huis zijn. En uh, ja, geen tijd hebben om uh, via internet te stemmen. Kijk, en er is nog... Op, jullie vullen dan een formuliertje in... en er is iets heel cruciaals dat jullie rechtsboven in dat formuliertje... <laughs> ja, dat klopt, <laughs> in, ja. Wat is dat? Leg dat nou, eens uit. we hebben ook wel soms hele stom dronken mensen aan de lijn. Ja. En uh, nou, die, die laten we niet door in de uitzending. Want wat staat er rechtsboven op dat formuliertje? Geschikt voor uitzending, ja of nee? Nou, en dan uh, ja, toch maar even voor die meneer het moment van de waarheid. Wat wordt het? Ik denk... Meneer van Gellis. Ja, ik denk, uh, ik denk dat dit uh, nee wordt. Nee, als je twijfelt, dan moet je niet inhalen. Nee, nee precies. Helaas, meneer van Nummer. Maar wordt dat nummer nou nog gedraaid, nu die meneer gebeld heeft? Uh, ik kan het doorgeven, kijken of de heren er wat mee uh, ja. kunnen doen. Ja, Piet Paulus, maar die uh, zwaait de scepter over dit eerste uur, hè? Ja, dat is de hoofdpiet, hè? De, de, de, de, de, de, Fri de Friese weerman. En straks uh, nog uh, andere hier, ook te gast bij de top 2000. Vanuit Hilversum gewoon om de hoek. En daar is Mark Robin Visser. Je hoort hem nog vaker vanochtend. Kun je lopen op drijfzand? Kun je een stuk papier echt maximaal zeven keer opvouwen? Deze en nog veel mythes worden getest in het televisieprogramma Mythbusters... dat op Discovery Channel wordt uitgezonden. Zo tonen de Mythbusters aan dat het inderdaad mogelijk is om met je stem een glas te breken. Is de makers van Mythbusters, Adam Savage en Jamie Heinemann... krijgen vandaag een eredoctoraat van de Universiteit Twente. Een erepromotor bij die gelegenheid is hoogleraar Stefano Stramidioli. Meneer Stramidioli, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn dit nu zulke bijzondere wetenschappers... dat u ze met een eredoctoraat moet eren? Nee, niet ze zijn bijzondere eh, wetenschappers... maar ze hebben een bijzondere bijdrage geleverd... Voor de, eh, voor de wetenschap in de zin van... Ze hebben uh, zoveel mensen gestimuleerd en geenthousiasmeerd voor de wetenschap. En dat is net zo'n belangrijke bijdrage dan een goede, uh, duidelijk wetenschappelijke bijdrage. Ja. Hoe weet u dat? Merkt u dat op de Universiteit Twente? Zijn er veel mensen die aangeven dat ze door de Mythbusters zijn gaan studeren? Techniek of natuurkunde? Het is uh, speculatie om, om, om direct te zeggen, er is direct een correlatie. Maar als u daar gisteren bij de UT was... Dan had dat uh, gezien hoeveel de massa van van uh, jonge kinderen met name... die dan uh, gewoon de mythbaster uh, prachtig vinden. En, uh, en uh, ja, de sfeer, de, de, de, ze, ze maakten gewoon wetenschap en techniek leuk. En ze geven boodschap van... Uh, je moet niet zomaar geloven wat mensen zeggen, probeer het maar... Uh, zoek het maar uit. En dat is iets dat uh, nog verder gaat... de techniek eigenlijk. Ja, je moet het zelf uh, onderzoeken en zelf ondervinden. Aan de andere kant is het natuurlijk een mooie promotiestunt... ook voor u hè, om zoiets te doen... want u kunt wel als studenten gebruiken. Ja, natuurlijk. Uh, niet alleen de UT. De techniek in het algemeen... Uh, is, is, we hebben veel hele grote problemen... waarmee te maken hebben. Milieu en, uh, en veiligheid, etc. En uh, uh, ja... En we hebben echt veel mensen nodig die dat techniek gaan studeren. Omdat terwijl dat ze in crisis zitten en, en werkgelegenheid een probleem is... Uh, is overal een probleem behalve voor techniek. Dus alles mensen die techniek doen, hebben mensen nodig. Ja. U heeft ze uh, ontmoet, in, in ieder geval in de Verenigde Staten. En eentje is natuurlijk ook hier. Hoe hebben ze gereageerd op dat eredoctoraat? Ja, ze vonden het prachtig. Dat is natuurlijk iets uh, bijzonders dat, uh, dat niet vaak uh, gebeurt. En... en... Ja, ze vonden het, ze waren verheerd en uh, helaas, Jamie kon niet komen nee. uh, door een andere verplichting. Maar Adam uh, is het, uh, we hebben het gisteren ochtend opgehaald en heeft gisteren dus een college gegeven, een gascollege, die uh, in, een, in een half uur uh, oud gekocht was. <laughs> nou kijk, dat geeft het succes aan. Wat vindt u hun beste experiment? Ja, het die, die, meest spectaculaire experiment vond ik diegene van de boiler... die dus geschoten is door, door twee verdiepingen uh, van, van een huis... en echt 100 meter in de lucht is, is gegaan... door het feit dat een veiligheidswalf uh, kapot was. Dus is, is, de druk is te hoog uh, geworden en is geschoten in de lucht. En het meeste de interessante is eigenlijk om te kunnen te, te proberen te bewijzen dat, uh, dat inderdaad uh, de, de, de mensen op de maanden zijn geweest met Apollo. Uh, omdat uh, er zijn sommige mensen die nog steeds geloven dat het niet het geval is geweest. <laughs> Precies, dat het allemaal is opgezet. Inderdaad een oude theorie. Meneer Stamidjoli, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Met Marjan Koekoek. Trouw heeft het vanochtend over het nieuwe plan van Duitsland en Frankrijk... om de eurocrisis aan te pakken. Goed dat er wat gebeurt, zeggen analisten. Maar het is de vraag of deze voorstellen de markten kunnen kalmeren. Want de weg die ze kiezen ziet er maar moeizaam uit. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy... willen dat de Europese Commissie veel meer te zeggen krijgt... over de controle van de begrotingen. Maar daarvoor moeten wel Europese verdragen worden opengebroken. En daarmee gaat de doos van Pandora open, luidt de kritiek in Brussel. Allerlei landen zullen hun kans schoonzien aandacht te vragen voor hun eigen wensen. Nationale parlementen mogen er weer eindeloos over meepraten en in sommige landen is dan opnieuw een referendum nodig. In de Telegraaf stunten de zorgverzekeraars erop los. Ze zijn ineens schuld geworden omdat ze bang zijn om klanten te verliezen. Verzekeraars gedragen zich volgens de krant als ware prijsvechters. Ze proberen klanten te winnen door, net als energieleveranciers... consumenten ongevraagd te bellen en dan te strooien met lokkertjes. Ja, zo geeft Ora zelfs een maand gratis verzekering weg. Iets wat toch al snel neerkomt op zo'n 100 euro. Of we dacht u van een leuke cadeaubon voor een paar nieuwe schoenen? Dan kunt u zich beter bij FBTO aanmelden. Nou, bij CZ geven ze een pak condooms aan elke klant. en Bij andere zorg tip je een vriend en verdien je allebei 20 euro. Geweld tegen leraren op scholen moet veel zwaarder worden betraft. bestraft, zegt Wim Kuiper van de besturenraad van 2000 protestantse scholen, vandaag in de Volkskrant. Het kan volgens hem allemaal veel strenger, net als bij de ambulance, broeders en agenten. Politiek en samenleving moeten ook veel meer achter de scholen gaan staan in deze kwestie. In een peiling van de besturenraad onder de aangesloten scholen geven schoolleiders aan dat geweld tegen leraren veel vaker voorkomt dan gedacht. Alleen zijn de scholen bang voor negatieve publiciteit en houden ze de incidenten dus stil. Bestuurs de raad besloot naar aanleiding van de gebeurtenis... in Nieuwe Geinhaarleden te bevragen. Twee weken geleden werd daar een adjunct mee naar het politiebureau genomen... omdat hij een leerling te hardhandig zou hebben aangepakt. In het Nederlands Dagblad een verhaal over de motivatie van de vrijwillige brandweer. Die is sinds de regionalisering gezakt. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek. De brandweermannen ervaren volgens de krant een groeiende kloof met het management. Ze geven ook aan minder gemotiveerd te zijn. Een minister Opstelte van Veiligheid laat in de krant weten... dat de positie van de brandweervrijwilligers serieus moet worden onderzocht. En dan tot slot in het Financiële Dagblad een foto met een mooi stuk extra strand. Zo'n 200 voetbalvelden vol zand liggen voor de kust bij Scheveningen... om de Nederlandse veranderen veilig te houden, is daar het pilotproject de Zandmotor opgezet. Een kunstmatig schiereiland moet in de toekomst uitwijzen of de kust op deze manier natuurlijk kan worden versterkt. In de tussentijd hebben we er een mooi recreatiegebied bij, al dus de krant. Over twintig jaar moet het zand van het schiereiland volledig naar de kuststrook gestroomd zijn. En dan is het dus weer weg. Maar dat hoorde u gisterochtend allemaal al van Mark Robin Visser... die vanochtend zich stort op de muziek uit de top 2000. Na zeven uur storten wij ons op de Arabische lente. Laatste nieuws uit Cairo krijgt u van onze verslaggevers daar. En in Marokko is bijvoorbeeld Matthijs van der Wiel... onze verslaggever op pad in Rabat. Hij is bij de stembungsgang, de vervroegde parlementsverkiezingen.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 Dit is Radio 1.